straks meer. 4 FM. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Voorden schrapt de geplande herdenking van Duitsers op 4 mei. Aanvankelijk wilde de organisatie het mogelijk maken... om na de reguliere herdenking via de graven van Duitse militairen de begraafplaats te verlaten. Maar de gemeente is nu bang dat een aangekondigde demonstratie van antifascisten uit de hand loopt...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 luistert naar Zandvoort Lunch, het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 12 tot 2. Presentatie Rutje Hansen en Angela de Koning. We vandaag naar Amsterdam gaan en naar de Nieuwe Kerk, want die is dicht. Het nieuws wat we net hoorde is oud nieuws. Is iets mis met uh, onze computer, denk ik. Dus dat is oud nieuws, nieuws van gisteren of zo. Weet ik veel. Dus niet belangrijk, niet naar Amsterdam gaan om naar de Nieuwe Kerk te kijken, want die is dicht. Gewoon jammer. Even goed, goedemiddag in het zonnige zandvoortje. Ja, ik ben weer helemaal alleen vandaag, zielig. En, ja, ja, ik vind het wel heel zielig voor mezelf. Maar goed, maakt niet uit. We gaan even goed proberen om een leuk programma voor u te maken. Even de microfoon goed zetten. Zo, ja. Nee, het onweer het niet. Ik verzet, nee, ik verzet even de microfoon. Het is prachtig weer buiten. Het is al uh, 16 graden hier in Zandvoort. Ja. Dus uh, zo langs maar dan toch wel een lekker weertje om even... Uh, gewoon naar het strand te gaan en daar uh, lekker op het terrasje te zitten. En dan uh, je ja. iPad mee of zo, iPod. En gewoon lekker ZFM opzetten. Zodat je uh, gewoon lekker uh, op het strand, in het zonnetje, lekker kunt genieten van uh, de lunch. Met onze muziek erbij. Ja, dat is wel even gezellig. natuurlijk. Ook een beetje hard onder de van de harde werkers Natuurlijk aan de tolweg, want ze zijn daar vreselijk hard aan het werk, denk ik. Om... Uh, ...onze nieuwe studio klaar te maken. Ja, ja. Want uh, nog maar nauwelijks drie weken. En dan zijn wij in ons nieuwe pand. Ja, ja. En daar zijn wij heel trots op. Vind ik zelf. In ieder geval, van harte welkom. We staan weer vlak aan het uh, punt van het weekend. Misschien dat we straks uh, onze razende reporter nog uh, in, uh, in de uitzending krijgen. Het um, is het weekend van de dodenherdenking en bedrijfs- en uh, bevrijdingsdag natuurlijk. Aanstaande zondag. Bevrijdingspop in Haarlem. Nou, als we dit weer hebben, dan wordt het een leuk festival. Uh, ik heb begrepen dat Ilse de Lange erop treedt. En nog veel meer. Mij zegt het allemaal niet zoveel. Maar ga er ook niet heen hoor, het is maar veel te druk. Maar ja, voor de mensen die het wel leuk vinden, aanstaande zondag dus bevrijdingspop in uh, Haarlem, in de Hout. Ik ben er één keer geweest, was wel gezellig. Het is wel druk allemaal, massaal en zo. In ieder geval, uh, nou ja, het uh, is ja, nou leuk. Zellig. Maar in ieder geval, uh, lekker de muziek draaien vanmiddag. En we hebben nog wat nieuws voor u. En ik zal uh, even kijken of ik misschien ergens nog wat actueel nieuws voor u op de kop kan tikken. In verband met natuurlijk het feit dat het nieuws wat we net hoorden, oud nieuws was. Dus ik zal nog even kijken, uh, dat moet haast wel lukken. Dat ik u wat actuele uh, nieuwsfeiten laat horen. Goed, oké. Okay. Muziek.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 It's true story It's a true story Tonight Ooh, ooh, ooh Believe it or not, I got bored with her company I got so tired of her Walking in front of me I stand corrected If I'm done wrong I'm telling you now I'm just singing my song It's a true story As much. Ze hebben twee liedjes gehad. Sitting on a Fence. Dat was een liedje van de Rolling Stones. En dit was een tweede hitje van ze. True Story. Uh, Werd uitgebracht in de tijd door Andrew Luke. Oldham, de manager en producer van de Stones in de tijd. En die had een eigen platenlabel onder de naam Immediate. En daar kwam dit singeltje op uit. Uh, een andere grote artiest die daar een grote hit had was bijvoorbeeld Chris Farlow met het nummer Out of Time. Yes! Samen met Miss Montreal. En ineens zag ik je lopen. En ik dacht, oeh, oeh. Ik was meteen om de En jij om de oeh, oe.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 We zijn ineens zo goed, oeh, oeh, bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe, hoe zijn we hier beland, oeh, oeh. Wij ineens zo goed ooh, Bij elkaar En ik weet niet wat ik doe, doe. Hoe zijn we hier beland ooh, ooh. En ik dacht Nou, leuk liedje. Hè? Ja, de NOS meldt dat Nederland een jaar extra de tijd krijgt van Brussel om het begrotingstekort onder de Europese 3%-norm te brengen. Eurocommissaris Olly Reen heeft dit gezegd op de persconferentie over de lente-ramingen van de Europese Commissie over de Economie. Het tekort komt boven de 3% uit door de nationalisatie van een bank en door macro-economische omstandigheden die ernstiger zijn dan verwacht zei Reen. Dat leidt door een aangepaste aanbeveling het tekort onder de 3% te brengen in 2014. Dat betekent een jaaruitstel, want Nederland zou eigenlijk dit jaar al tekort onder de 3% moeten brengen. Dat meldt de NOS. Ja, als de server het niet doet, zal ik het maar doen. Niet waar? Oké. Okay. Het leven is easy. For easy living. Uriah Heep. This is a thing I've never known before. It's called easy living. This is a place I've never seen before. Oh, no. Easy Living was dat van Uriah Heep van hun tweede album uh, Demons and Wizards en zo. Prachtige plaat, dus inderdaad, dat zullen we dat maar even vertellen. Goed, uh, ik kan u ook nog even vertellen dat de NOS meldt dat uh, in Amsterdam uh, positiviteitsguru Emil Ratelband is vrijgesproken van poging tot brandstichting. Volgens de rechtbank uh, kan niet worden bewezen dat hij in 2009 zijn woning in de Gelderse plaats Huizen in brand wilde laten steken. Volgens de rechtbank had de positiviteitsgoeroe wel motieven om brand te stichten. Hij had financiële problemen en zat met een kraakwacht in zijn maag die tijdelijk in het huis woonde. Maar weigerde te vertrekken. De brandstichting mislukte doordat het gebruikte benzinemengsel geen vlam vatte. Nou, lekker dom. hè? Als je dan toch brand wil stichten, doe het dan ook goed. Ja, zo is dat. Do the right thing. This the new shining, a new single. I started out so well. I had my mind made up, and then I slipped and fell. Now I'm starting to feel like a tree in the wind. Keep some crashing in it. Try to listen to the voice within He's been right before when I was... I'm mm -hmm. Dat de Screw You. Geweldig, de nieuwe Shining. En uh, dat nummer, dat uh, is hun nieuwe single. En dat heet, uh, nou, Do The Right uh, Thing. We, gaan, uh, we hebben natuurlijk nog steeds uh, twee, uh, twee uh, weekse deze, deze week. Ja... Dat is wel leuk natuurlijk, want vorige week hadden we wat minder tijd en zo. Dus dan heb ik die van vorige week maar meegenomen naar deze week. En deze week natuurlijk gewoon het nieuwe. Ja, zo gaat dat in uh, Radioland. Uh, Joe Bonamassa samen met Beth Hart. Oftewel Beth Hart samen met Joe Bonamassa. Zo moet ik eigenlijk zeggen, want het is een cd van Beth Hart. En meneer Bonamassa, <coughs> die doet daar gewoon aan mee. Dat hoef je toch niemand uit te leggen. je? Don't explain. Beth Hart. Samen met Joe Bonamassa Beweeg de strijkbout maar zachtjes over de overhemdjes. Als nou don't explain. Joy and pain Met die cd en, uh, ja, Het is echt uh, geweldig Wat een prachtige mooie muziek Blues natuurlijk een beetje blues getint Maar het is, het is wel geweldig uh, Don't Explain heette dat nummer Van Bad Heart Samen met, uh, met Joe Bonamassa uh, er is ons wederom uh, een, uh, een grote popartiest uh, ontvallen, dames en heren. Die is gisteren overleden aan, uh, <coughs> aan uh, zoals dat heet, uh, Leverfalen. Uh, ja, voor de hardrockfans, de metalfans natuurlijk. Uh, die kennen hem natuurlijk allemaal, want het is de gitarist van de band Slayer. En dat, uh, en dat, uh, dat is een uh, hele bekende band in het uh, metal ja, ik heb er nog nooit van gehoord, maar, uh... <laughs> maar het klinkt ongeveer zo. ¡No, no, no Nou, ja, het is een droeve feit. Uh, deze man is uh, helaas overleden. Jeff Hanneman heet het, gitarist dus van de van Slayer. Ja, ik vind het, sorry hoor, ik vind het niet echt uh, uh, muziek voor. Uh, hè? Ik vind het niet echt muziek voor tijdens de lunch. Maar uh, ik denk, ik laat het toch even een klein stukje horen. Dan weet u waar het over gaat. Dit is uh, Clapton: Well, it's a cloudy morning. But I got the sun in my life I wanna feel what forever feels like Ja, <middels> heb ik al eerder gedraaid, uh, vorige week of zo geloof ik. Van Still Got The Blues. Een echt een hele mooie ingetogen versie. Ben je voor grotendeels akoestisch met Steve Winwood op Hermondorgel. Geweldig mooie uh, uitvoering van Clapton. Uh, Old Sock heet de CD dus. En het is gewoon het luisteren. Lekker waard. Overigens, uh, er komen weer een paar uh, leuke CD's aan. Want uh, Rod Stewart die, uh, staat natuurlijk op uh, uitkomen. Volgens mij is hij al te downloaden, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Uh, officiële datum is 7 mei, dus dat zou volgende week dinsdag zijn. Dan uh, moet hij, uh, er komen met de nieuwe cd van Rod Stewart. En uh, na 20 jaar heeft hij weer eens een cd gemaakt met originele nieuwe liedjes. En dat is wel eens leuk natuurlijk. En een daarvan is deze. She makes me happy! Een berichtje van een metalhead. Ik had Sleeuw niet uit mogen zetten. Ja, nou, hallo. We hebben meer luisteraars. Mensen zitten rustig te lunchen. Hallo. me me Every day like Christmas when she's in my house. She makes me happy. Knocking in paradise. When I get home, there's a hot bath waiting, glass of wine on the side. She makes me happy when the day is done. She makes me happy like the summer sun. We're getting closer, and I'm making plans. She. Makes Give me Dat was hem dan, de nieuwe van Rod Stewart, She Makes Me Happy, van zijn nieuwe cd, die officieel, als ik het goed gelezen heb, op 7 mei uitkomt, dus aanstaande dinsdag komt hij uit. Maar ik hoorde gisteravond al dat hij misschien al te downloaden is, dus ja, ik weet het ook allemaal niet, als ik lieg, dan lieg ik gewoon in commissie. En toen zou het wenselijk zijn dat het ding ging draaien, en dat ding, dat gaat niet draaien! Ik ben helemaal moe geworden. Moedeloos worden er van af en toe. Die apparatuur die niet werkt. Maar goed, maakt niet uit. Het weer. dus Er zijn flinke perioden met zon en het blijft vrijwel overal droog. De middagtemperatuur stijgt uh, tussen de 15 en uh, langs de kust. En 20, gra 20 graden landinwaarts. Nou, het is in zandvoort al 16, dus dan kan je nagaan. Uh, er staat een zwakke tot matige wind uit richting tussen noordwest en noordoost. De komende nacht is er weinig bewolking en met name het oosten kan, uh, kan wat nevel of grondmist ontstaan. Het blijft droog en de minimumtemperatuur ligt rond 7 graden. De wind wordt zuidwest en neemt later in de nacht toe naar matig. Langs de kust mogelijk vrij krachtig. Zaterdag overdag zijn er perioden met zon en wisselend bewolkt en het blijft droog. De middagtemperatuur de loopt uiteen van 13 graden aan de kust tot 19 graden in het zuidoosten van het land. De westenwind is boven het land matig en langs de kust. Uh, en hij is alweer vrij krachtig. Dus het wordt een aardig weekend. Kunnen we ons het schelen als het maar droog blijft? Want aanstaande zondag is natuurlijk ook beveiligingspop. En dan moet het gewoon lekker droog blijven. Ja, vind ik wel. Eigenlijk. Niet waar? Ja. Van Morrison. Jackie Wilson said. Jackie Wilson said. It was Ricky. Here Comes the Night, Gloria, dat soort dingen meer. Uh, don't Think Twice, It's Alright, ook dat nog. En uh, nou ja, fantastisch natuurlijk, allemaal lekkere muziek. En dit was het nummer, dat heette Jackie Wilson Z. De Europese Unie trouwens wil de komende vijf jaar een heffing opleggen van 30% of meer op de import van Chinese zonnepanelen. En die heffing moet Europese producenten van zonnepanelen beschermen tegen de veel goedkopere Chinese producten. Komende woensdag wil eurocommissaris Karel de Gucht dit voorstel naar buiten brengen. Een heffing zou Chinese producenten miljarden euro's kosten. Tussen 2009 en 2011 verviervoudigde het aantal Chinese zonnepanelen dat naar de Europese Unie werd geëxporteerd. Dat zou ten koste zijn gegaan van een groot aantal voornamelijk Duitse fabrikanten van zonnepanelen. Eerder dit jaar legden de Verenigde Staten al importbeperkende maatregelen op aan de Chinese producenten. De Europese heffing kan nog worden afgezwakt. Voorwaarde is dat voor december met de Chinese overheid een overeenkomst wordt bereikt. Ja. Eerst Chinese restaurants. <lacht> Toen zonnepanelen. <lacht> Hoe kun je het verzinnen? Ja. Nou ja, oké. Okay. Uit Zandvoort van onze razende reporter Joop Van Es Junior mensen die op die, in die cam zitten mee te kijken die hebben natuurlijk al lang gezien dat hij hier zelfs live in de studio zit hij zit hier echt, dames en mijn grote idool Joop van der zit hier live in de studio bij mij ik ben helemaal flabbergasted dat begrijpt u natuurlijk wel nou ja, en dan mag ik bij mijn grote idool zitten eigenlijk in, ja. die, in, in jouw programma is dat zo? ja, ik wil nou, ik heb maandag weer van je genoten, Ruud, echt waar ja, ik voor jou. Ja, het was je schitterend, het was geweldig. En voor mij mag je voor mij, elke week in Zandvoort optreden. Oh. Oh, dat het zal, niet, het zal niet gebeuren, maar het mag voor mij wel. Dat zal niet gebeuren. de volgende keer is 31 augustus. Hè, dat uh, tijdens de, de klassie, classic uh, Grand de, Prix. Classic Grand Prix, ja. Ja, dat wordt geweldig. Dat gaan we doen. Maar dan zitten we dus op het Raadhuisplein, dat wel. Kleine ja, maar dat is ook leuk. Dan moet je iets meer mensen kunnen krijgen, denk ik. Ja, nog meer. <laughs> <laughs> het stond al zo vol. Ja. Jok, wat heb je allemaal van ons vandaag? Ja, het is en, vandaag een speciale dag natuurlijk. Speciale ja, sowieso. Voor, uh... En morgen en overmorgen ook. Het zijn natuurlijk ja. uh, herdenkings- en gedenkingsdagen. En ik ben zojuist bij de, uh, de ceremonie geweest bij het uh, Joods Monument op de hoek van de Jacob van eepzer en de Metzerstraat. Ja. En het was weer heel imponerend. Wat ik wel vond eigenlijk, is, en dat heb ik uh, een paar jaar heb ik dat uh, eigenlijk meegenomen. Dit jaar waren er heel weinig jongeren. Oh. En ik miste ook een x aantal mensen die er ieder jaar zijn. Maar dat heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat uh, het vandaag de derde is. 3 mei. Ja. Maar morgen is het 4 mei. Dat dus is zaterdag en dat is het sabbat voor de joden. Dan mogen ze niks doen. Nee. En daarom is uh, deze herdenking uh, daar, die elk jaar zo is, uh, is uh, vandaag uh, gebeurd op 3 mei. Okay. Dat zou de enige reden kunnen zijn die ik me kan verzinnen. Want uh, ja... We moeten dat in herinnering houden, laten we eerlijk zijn. Zeker weten, dat mogen, we, dat mogen we zeker nooit vergeten. Ja, en hetzelfde met morgen. Morgen is het natuurlijk ook zaterdag. En dan uh, hebben we in ieder geval de uh, uh, herdenking bij het uh, algemeen Monument... op de hoek van de uh, Verlendeweg en de, uh, bij de, de BP daar. En daaraan vooraf gaat eigenlijk een, een, een dienst in de protestantse kerk. En... Vorig jaar was hij vol en ik vind dat hij dit jaar nog veel voller moet zijn. Ja. Daarna, na die dienst, het die duurt ongeveer een half uur... wordt er buiten de stille uh, stoet wordt, uh, opgesteld. En die gaan dan via het, het kerkplein, Ratensplein, haltestraat, uh, verlengde haltestraat zoals het in de Volksmond heet... Vondelaan naar de Vlennepweg. En die komt daar ongeveer bij het monument om acht uur aan... en dan wordt daar twee minuten stilte gehouden. Ik vind dat daar heel veel mensen bij moeten zijn. Ja. Het is, een, het is, een, het is een iets wat we toch, uh, dat we toch in, ere, ja. in ere moeten houden. Vooral, ja, vind dat, ik ook. Omdat er toch heel veel mensen zijn... Het is wel niet... bijna 70 jaar geleden, maar Ruud... Nee, daar gaat het niet om. Nee. Het, gaat, het gaat niet alleen om die 70 jaar geleden. Ja. Dat is natuurlijk een heel zwarte vlek. Maar het gaat natuurlijk uh, ook om, om, om de mensen die na die tijd in Nederlandse krijgsdienst... Ja, ja, uh, dat vind ik wel. Ik, ik las van de week op, uh, op internet een artikel die, die, die, die zei dat we alleen maar de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog moeten herinneren denken dan. Ik ben het daar niet mee eens. Ik ook niet. Er zijn zat mensen die in oorlogssituaties situaties uh, het leven hebben gelaten. Ook Nederlanders. Ja. En dat moeten we gewoon goed houden. Ja. Goed. Maar dan gaan we dan, daarna gaan we naar zondag. 5 mei. Ja. En 5 mei, ja, dan uh, is bijna traditie, het ligt aan of ze de vergunningen kunnen krijgen, dat er uh, lege voertuigen over het strand, via Zandvoort, naar uh, Den Haag gaan. Dit jaar is dat weer het geval. Alleen, nu komt er nog iets speciaals. Ze, gaan, uh, ze komen rond een uur of half tien, kwart vijftien aan in Zandvoort. En dan gaan ze bij de oprit achter het casino, waar, laat zeggen, waar de redboot naar boven en naar beneden gaat. Dan gaan ze naar boven toe, dan is het daar een gelegenheid om wat foto's te maken. En daarna gaan ze via uh, de... Van uh, Zwaanstraat uh, gaan ze naar het Huis in de Duin daar worden die voertuigen opgesteld. De chauffeurs en de bijrijders die krijgen de maaltijd aangeboden. En zandvoorters, uh, uh, ja, en ook mensen, buiten hebben dan de gelegenheid om die, om die auto's en nee, die voertuigen en... ...vrachtwagens, uh, jeeps, van alles en nog wat, alleen geen, geen rups, dat mag niet meer, uh, uh, te bezichtigen en foto's te maken. En vaak zijn dan ook de, de chauffeurs in, in, in, in de kleding uit die tijd... Ja. Gekleed. En dat, dit gaat echt over voertuigen alleen uit uh, de periode van voor 45, dus niet daarna. En het wordt georganiseerd door de Zandvoortse Vereniging Kelly's Heroes. In uh, nauwe samenwerking met uh, Keep them Rolling, een landelijke organisatie. die ook een x aantal voertuigen mee laat rijden. Hey. Dus zondag uh, rond een uur of half tien, kwart voor tien. komen ze Zandvoort in en ze gaan om twaalf uur bij het Huis in de Duinen weer weg. En dan gaan ze het strand op, op dezelfde afgang. En dan gaan ze naar Den Haag om daar aan de festiviteiten deel te nemen. Mooi. Verder is nog op Zandvoort uh, op zondag uh, Vossenjacht voor de jeugd. Altijd heel erg leuk. Die begint op het uh, kerkplein om half elf. En daar staan uh, al die leden van uh, het uh, het comité dat het organiseert. Staan verkleed door het hele dorp. Daar kan je een letter krijgen. er komt een woord uit. En uh, ja, er is altijd wel een eisje of zoiets naar afloop. Helemaal dik in orde. Oké. Okay. Dan heb ik ook nog iets, uh, en dat gebeurt, nou weet ik niet of dat zaterdag of zondag was. Ik dacht zaterdag. Dan komen er 240 oldtimers, komen er naar Zandvoort, uh, auto's dus, daar heb ik het over. Yes. En die nemen deel aan de tulip Rally. Tulip, uh, rally. Dat, uh, dat is een, een rally die bestaat al jaren. Die was ja. vroeger heel groot, die ging, was internationaal. En die komen nu naar Zandvoort. En die gaan uh, vanaf een uur of uh, nou, half twaalf gaan ze een eerste klasse mensproef doen. En dat doen ze bij uh, de Slotenmaker Slipschool. Okay. Dat heet tegenwoordig BMW Experience Slotenmaker. Maar goed, wij noemen dat in de vlogs van nog steeds Slotenmaker Slipschool. Gaat het zien, want het is geweldig. Echt waar. En dan wil ik nog één aankondiging maken, en dat is voor volgende week zaterdag en zondag. Uh, dat is het maarten Luther Visser-toernooi. Dat is een, een biljarttoernooi, Het tien over rood heet dat, en dat wordt gespeeld in café Bluis aan de uh, Burenweg. En dat is een traditie die gaat al jaren her, en dat moet ook in ere gehouden worden, want uh, die, die, die naamgever die is op hele jonge leeftijd tragisch uh, overleden, uh, vreselijke ziekte gehad en ja, ik kende hem heel goed. Dus, gaan daar kijken. Er zijn nog een paar plaatsen vrij om mee te doen, hoorde ik vanochtend. Wellicht uh, heb je er zin in. Ga er naartoe, schrijf je in en neem deel aan het Martin Luther Visser Toernooi op komende zaterdag en zondag. Nee, volgende week zaterdag en zondag in en Café uh, Bluis. Ja, 12 en 13 mei. Dus. Ja. ja. Oké. Okay. 8, 7, Nou, dat dus was nee, eigenlijk elf en, het eigenlijk, 11 en 12 mee, sorry. Ja, 11, 12, ja. Dat is wel goed, zeg. 11, 12. Nou, dat was het. Nou, dat is weer een leuk en we hebben volgende week nog een. Oh, een bingo keer. hebben we nog. Oh, hebben we nog een bingo? Ja. ja. Het is okay. voor de senioren van Zandvoort, die ja. hebben we ook zondag, zondag. zondagmiddag in het, uh, in het Theater de Krocht. De traditionele um, senioren bingo voor de senioren inwonenden van Zandvoort. Prachtige prijzen, vier rondes of zo. Er wordt muziek gemaakt door Heine Hoogland op de piano, eigenlijk is het een vleugel. Ja. En uh, uh, ontzettend gezellig, uh, gaat er naartoe. Het is gratis, uh, een drankje en een hapje is altijd aanwezig. Dus met name de senioren van Sandswood worden daar van harte voor uitgenodigd. Oké, okay, dus die kunnen zondag lekker... Uh, hè? Ja, ja. ja. Lekker, uh, uh, geweldige ja. middag. En uh, je weet het, hè? een advocaatje met slagroom. Ja, dat fietst er wel in. Ja, ja ja maar mij Bram, niet hoor, want ik ben ja. nog, geen, nog geen senior natuurlijk. Ja, het <laughs> zei Bram Moscoviets ook, hè? die dronken vlees advocaat om zitten. Heb ik nu nog iets van de advocaat in <laughs> me? Ja. Ja. Ja. Nou ja, maar goed, er staan, er staan dus leuke dingen te komen, komend weekend. Uh, ook okay. uh, en daar moeten we wel bij stilstaan. Oké, okay. uh, Het is niet anders. Gaan we doen. Nou, leuk. Leuk dat je, er, dat je het even kwam vertellen. Ja, graag gedaan. Daar ben ik heel blij mee. Graag gedaan. Oké, okay, gaan we nu muziek maken. Doobie Brothers Long Train Rally door Heerlijke plaat. Doobie Brothers, long train running. Yes, yes, yes. En dit is weer een nieuw plaatje. Ja. Dus af en toe moet je ook eens een nieuw plaatje maken. Dat is leuk. Dit is train. En uh, ik liep gisteren op het, zaal, op het strand in Zandvoort. Ja, daar liep ik gisteren. En ineens kwam daar een kleine meermin naar mee toe. Gebeld. Ik zeg, maak daar eens dus een liedje over. dat hebben ze gedaan: Mermaid. To an so remote. Only Johnny Depp has ever been to it before. I stayed there till the air was clear. I was born and out of tears. Then I saw you washed up on the shore. I offered you Can't flow. Crazy how that shipwreck met my ship Depth has ever been to Naar het nieuws en het weer Tenminste als het nieuws actueel is Want dat hoop ik dan maar In ieder geval als het niet zo is Is het niet mijn schuld Tot zo aan de andere kant van het uh, nieuws En de reclame Tot zo